Klaas, Klaas, kom je meespelen? Nee, Marieke, ik ben al aan het spelen. Ben je weer met hem aan het spelen? Ja. Mag ik ook meedoen? Is echt van niet. Klaas, hij zit zo'n flauwe. Ik wil al niet meer meespelen, nee. Hij zegt? Echt... Dat was een rare droom. Zeker te veel warme choco met spekjes gedronken. Allee, een keer gaan ontbijten zeker, hè? Ah, het Bavel. Goed slapen? Wel, eigenlijk niet. Ik heb een hele vreemde droom gehad. Ah, waarover ging hem? Eh, uh, waarom moet je dat weten? Eh, uh, zomer. Zomer, genereren. Nee, je moet er niks achter zoeken of zo, Nee, uh, ik droom altijd van hetzelfde. De droom van elke herberg hier. Een gouden varken dat de klanten bedient en bierpest. Eh uh, een en scripties, jongen Bavo? Graag. Goed. Nog eens in dat dagboek van Motombo piepen dan hè. Uh, waar zat ik nu ook alweer? Ah ja, daar. September 23rd. The local priest seems to have an almost shamanistic command over the minds of his flock. Katholisch is een belangrijk deel van het dagelijks leven in Rotterdam, En yet I sense a powerful undercurrent of some other kind of mysticism. Een systematische superstition, not unlike voodoo of Kabbalah, untouched by the rules and values of Christianity. Probing further into this will hopefully prove fascinating. Het heeft allemaal iets te maken met godsdienst, voor zover dat ik het begrijp. Hmm. Wacht eens. Nu je het zegt, die priester vandaag, die wel nogal verdacht, die gaat er zeker voor iets tussen zitten. Weet je wat? Vanavond, zodra het donker is, ga ik hem bespieden. Dag, Rudy. Hoe is het? <coughs> Ça sava. Ja, wist toch maar verdoemde kwesten hè moot? Goh, ja, die Roger Batens, bleek dus een dood spoor te zijn, hè. In het dorp hebben ze mij dan naar Fabien Denon gestuurd, euh, die Franstalige meneer, en die heeft mij het dagboek gegeven van professor Motombo, maar daar ben ik nog niet wijzer van geworden. En dan ben ik de priester tegengekomen op de markt, en die deed heel raar. Dus dat vond ik wel wat verdacht. Ah ja, en ik ben ook nog tegen een of ander vreemd meisje gebotst, Marijke of al zoiets. Ja, Gotterdam, gaat een ongelooflijk, ongelooflijk. Sad dorp. En van zijn leven schiet ik me hier nog een keer los door mijn kop. Ja, professor Motombo en Rapalaman, dat zij verdwenen. Allee. Dat is net toch hier vooral gezien dat van hier die mensje dat maske zwanger gaan. En die zijn samen gelopen, lopen. En de pastoor gedroogde verdachte, ja dat zou wel zijn. Die mens probeerde het hele leven te verbergen dat men geloofde in dat God dat niet bestond. Ja, er sluimer hier misschien wel een ruwelijk geheim. Maar geef naar zelf toe. Anne van net eraan zo het 52 en toen kwam Klaas Bavo in één keer een verloren oude liefde tegen Marieke Geliefde.